3 uur, Vemkewoldhuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama en de Russische president Poetin... vinden beide dat er snel een einde moet komen... aan het bloedige geweld in Oekraïne... zodat de situatie in het land zich kan stabiliseren. De presidenten hebben elkaar via de telefoon gesproken. Een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... noemde het een constructief gesprek. Leiders van de Oekraïnse oppositie en president Janukovic... sloten gisteren een akkoord. en Dat gebeurde na bemiddeling van Europese ministers en Rusland. Poetin en Obama willen dat gesloten overeenkomst snel wordt uitgevoerd. De Oegandese president Museveni vraagt de Verenigde Staten om advies over homoseksualiteit. De president staat op het punt een wet te ondertekenen die zware gevangenisstraffen oplegt aan mensen die homoseksuele handelingen verrichten. Na een aanvankelijke weigering had Museveni vorige week gezegd de wet te gaan ondertekenen. Eerder was de wet al door het parlement aangenomen. De nieuwe Italiaanse premier Renzi heeft een nieuwe regering benoemd. Het kabinet wordt morgen geïnstalleerd. De 39-jarige Renzi wordt de jongste president die Italië ooit gehad heeft. Volgens Renzi is zijn regering een brede coalitie... die als belangrijkste doel heeft Italië weer hoop te geven. Het land leidt zwaar onder de economische crisis.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 Het weer, een enkele bui en landinwaarts brede opklaringen. Daar koelt het af tot 2 graden. En er is ook kans op vorst aan de grond. Morgenochtend nog wat buien, morgenmiddag geregeld zon. En dan wordt het 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Woord. Woord. Woord. Woord. Woord. Met Maarten Westerveen. Welkom bij Woord. Deze hele nacht tot zeven uur ochtends staat in het teken van de lievelings. Dat kan van alles zijn. lievelingsdingen, lievelingsmensen, lievelingsliedjes, noem het maar op. Mensen kunnen behoorlijk ver gaan in hun adoratie voor lievelings. Soms verzamelen ze kamers vol van lievelingsdingen... of richten ze een fanclub op voor hun lievelingsmens. In 1999 ging de RKK op bezoek bij iemand die een fanclub voor Jezus had opgericht... Ik dacht eigenlijk dat de katholieke kerk dat al deed. Maar goed, zo zie je maar weer. Peter Schelen vertelt over de oprichting en het doel van de fanclub. De teksten op reliquietjes die de fanclub uitgeeft. De reden waarom Schelen een fan is van Jezus. En de plaats van Jezus in zijn leven. Peter Schelen, u bent de gast in het klooster. Bekend terrein voor u? Uh, ja, inderdaad. Ik heb twee keer in een klooster gewoond. Of in ieder geval bijna in een klooster. Eén keer in een pastorie. En uh, dat aan een klooster vast zat. En we wilden dat klooster graag overnemen. Maar het is naar een projectontwikkelaar gegaan. En later ook nog in een Franciscanen-klooster. Daar hebben we een tijdje kraak vrijgehouden. Dus, uh. Nou wonen daar ook in kloosters en ook in dit klooster... Uh, mensen die... Nou, geboeid zijn geraakt door Jezus Christus. Mm -hmm. Uw fanschap gaat zover dat u een Jezus-fanclub heeft opgericht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is uh, dus een aantal jaren terug is dat geweest. En dat was in de tijd dat er nogal wat punk uh, mensen rondliepen, punkers. En uh, er was één punkmeisje die was tot geloof gekomen. En zij vertelde mij hoe dat gegaan was. En zij had één hele goede vriendin. En toen zei dat haar beste vriendin vertelde. Toen zei die, uh, nou dat is leuk dat jij nou Jezus fan bent geworden. Maar uh, dan wil ik geen vrienden meer met je zijn en toen dacht ik van uh, ja die uitdrukking ik ben Jezus fan, dat is een uitdrukking van, van deze tijd, uh, van jonge lui die jonge lui ook begrijpen en dus waarom richten we geen fanclub op voor Jezus? Want dan begrijpen mensen misschien wat we bedoelen. En ik denk dat dat, het, dat gewoon het geval is. Ik bedoel, als je zegt dat je christen bent... dan uh, denken mensen daar, ja, hebben ze allerlei associaties bij... van uh, televisiedominees die oplichters blijken te zijn... van uh, protestanten en uh, katholieken in Ierland die elkaar naar het leven staan... en allemaal van dat soort dingen... Dus uh, dat, dat associeert niet zo heel erg goed. En bovendien, ja, Jan en Alleman zegt dat hij christen is of christelijk. En wat versta je er dan precies onder is ook allemaal heel onduidelijk eigenlijk. Dus dat moet je eerst uitleggen. Uh, terwijl als je tegen een jongere zegt van nou, ik ben een fan van Jezus. Dan, uh, dan reageert hij van, huh, meen je dat? Maar hij snapt wel onmiddellijk wat je bedoelt. En uh, dat zit er dus eigenlijk een beetje achter. Maar jullie bestaan om Jezus bekend te maken. We, om... willen, we willen jonge lui laten zien dat, het ook, dat je ook op een, op een moderne manier kan geloven zonder zon water bij de wijn te doen. En hoe doen jullie dat? Hoe laten jullie dat zien? Um, nou, bijvoorbeeld met, met uh, t maar we hebben ook uh, kleine kwietjes. Dat zijn kaartjes met, uh, die, die modern zijn vormgegeven. En met, dat zijn die hier liggen op tafel. Ja, dus er staan grappige uitspraken op. Die dingen die heten kwietjes, omdat het uh, dan zogeheten Reli kwietjes zijn. Het <laughs> is iets katholieks ja. ook weer hè? Ja, Het zijn uh, gewoon stukjes papier volledig, ja, Het zijn, ja. het zijn uh, uh, kaartjes, kaartjes Met een voorkant en een achterkant En dan staan er bijvoorbeeld dingen op als uh, Weet je waarom je kan zeggen dat je God niet nodig hebt Nou en dan draai je het kaartje om En dan er staat erop uh, Omdat God je een mond gegeven heeft Waarmee je dat kan zeggen Of uh, bijvoorbeeld uh, deze wat pittiger Stuf is shit, maar Jezus is it Waarom bent u fan van Jezus? Nou, je mag wel je zeggen hoor nou, Waarom ben je fan van Jezus? Um, waarom ben ik fan van Jezus? Ja, uh, ik, ik, het is de persoon die de meeste indruk op mijn leven gemaakt heeft. Ik, ik, als, ik, als ik kijk naar wat hij gezegd heeft, de uitspraken die hij gedaan heeft, de manier waarop hij geleefd heeft. Nou, dat is gewoon dat dat, dat, dat kent ze gelijken niet in de geschiedenis. Ik vind, ik vind het echt een, een waanzinnige figuur. En uh, dat, dat, dat gaat zo ver... Dat ik denk van. Uh, God heeft in Jezus Christus laten zien wie hij is. Dat, dat hij er is, dat God er is. Dus uh, als je wilt weten of God er is en wie God is, kijk maar naar Jezus Christus. Maar uh, ook, ook alleen als mens al is. Uh, is vind ik Jezus echt een geweldig uh, mens. Maar, maar wat is dat dan precies? Want ja, het, ja, ik, ik, ja. Ik, ik weet niet wat het is, maar het is gewoon. Het, het is liefde voor mensen. Dat, dat is één. Uh, maar ook wijsheid... Uh... Inzicht in, in, in het leven, in waar het op aankomt. Zo'n zo situatie uh, die me heel erg aanspreekt, is dat van, uh, van, van die uh, overspelige vrouw. Weet je wel, die farisees, die komen dan bij Jezus met een vrouw die uh, op overspel betrapt was en volgens de wet moest ze gestenigd worden. En uh, nou, dan zijn ze benieuwd wat Jezus dan gaat doen. In de hoop van als hij dan zegt van ze moet gestenigd worden, dan uh, kan hij het wel vergeten. En uh, als hij zegt van niet, dan, uh, dan, is, dan blijkt hij zelf een overtreder van de wet te zijn. En dan de manier waarop hij met die situatie omgaat. Dat, vind ik, dat is zo ongelooflijk. Weet je hij gaat dan met een stok een beetje in het zand zitten schrijven. Dus iedereen krapt van achter zijn oren van... Hè, hebben we iets gemist of zo? We hebben het toch duidelijk gemaakt, wat, wat doet hij nou? Dus dan is het nog een keer van... Uh, hè. En, uh, en dan, dan zonder op of om te kijken zegt hij van... Uh, wie zonder zonde is, die, die gooit de eerste steen. Weet je en Dan blijft hij zo doorschrijven. En dan heb je echt zo'n gevoel dat die leerlingen van hem... daar om hem heen staan zo van... geweldig, geweldig, weet je wel... De, uh, en die Farizeeën die hebben dan natuurlijk zoiets van uh, weet je wel krap achter de oren en één voor één draaien ze zich om en druipen ze af en dat is een situatie dat, dat, dat, ja, dat kan je niet verzinnen weet je wel, dat kan je, dat, dat kan je niet bedenken dat is gewoon, dat is daar zo voorgekomen, dat is voorgevallen en, en de, de, de scherpzinnigheid van Jezus om met zo'n valstrik om te gaan uh, de liefde die hij heeft voor zo'n vrouw. Uh, en dan ook, ook na, als dan iedereen afgedropen is, dan toch tegen zo'n vrouw zeggen: van, uh, nou weet je ook, ik veroordeel je niet. Hè? Uh, waarmee hij eigenlijk zegt: van nou, ik zou de enige zijn van het hele stel hier die dat zou mogen doen, want ik ben zonder zonde, maar ik doe het ook niet. Uh, uh, ga, ga nu maar. En, maar zondag niet meer. Nou, dat is gewoon waanzinnig. Dat is echt, uh, dat vind ik echt, uh, dat gaat zo ontzettend diep. Dus dat, uh, daarom ben ik een fan van hem. Maar is Jezus een voorbeeld in je leven? In, in, in die zin wel, ja. Het is echt, uh, ik denk dat Jezus uh, heeft laten zien hoe je als mens moet leven. Hoe je eigenlijk als mens zou moeten zijn, dat, dat heeft hij laten zien, ja. En dat probeer je te doen? Dat, dat wil ik in mijn leven proberen ook zo te doen, ja. En lukt dat? Nou, nee... Ja, nou ja. Nee, ik vind, uh, ik vind dat ik het er maar matig is afbreng, uh, af en toe hoor. Maar uh, uh, ja, goed, dat moet je beseffen. En dan proberen daar wat aan te doen, natuurlijk. Dus, uh. Waar schort dat dan aan? Wat wat? Uh, nou ja, ik vind dat er uh, in, in het leven soms wel uh, situaties uh, voorkomen en gebeuren. Waar, waar je soms niet helemaal zelf de hand in, in hebt. En, uh, en, en waar je dan van jezelf merkt dat je daarop reageert. En dat je achteraf denkt van uh, waarom, waarom is dat eigenlijk zo? Hoe, uh, waarom doe ik zo? Uh, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Kan je je leven zonder Jezus voorstellen? Um, ja, ja en nee. Ik, ik, ik zou het zelf niet kunnen of willen. Uh, uh, maar er zijn een heleboel mensen die, die het doen. Uh, en, en ook in deze wereld die ik om me heen zie die, die dat doen. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die dat, uh, uh, die dat kunnen. Maar, maar jijzelf? Nee, ik, ik, uh, ik zou dat zelf niet kunnen, nee. Um, en dan wil jij natuurlijk weten waarom. Ja. <laughs> uh, ja, ik weet niet, ik denk dat, dat uh, als, als ik om me heen kijk, dan, dan vind ik dat dit leven zoals het zich hier nu op aarde afspeelt, dat het dat niet is. Dat is het gewoon niet. Ik bedoel, mensen uh, staan elkaar naar het leven, uh, maken het elkaar lastig, uh, slaan elkaar de harses in uh, en desnoods uh, bij bosjes tegelijk. En dan denk ik van, nou nee, dit... Uh zo is dat niet bedoeld. Dat kan het zo niet zijn. En ja, goed, als ik dan in de Bijbel lees en zie waarom het zo gekomen is... hoe het zo ver heeft kunnen komen... en dat God eigenlijk ook een hele andere wereld in gedachten had... en dat hij van plan was een nieuwe wereld te maken... dan zeg ik van ja, oké, dan kan ik daarmee leven. Anders dan is het alleen maar leegte en zinloosheid voor mij, volgens mij. Jesus Christ was a man that traveled through the land, hard man and brave. Ja, dat is een zware hoeveelheid enthousiasme die Peter Schelen daar aan de dag legde voor zijn Jezus-fanclub. Maar ja, dat, dat geloven in het fan zijn van Jezus, dat kan natuurlijk ook allemaal ietsje losser. Misschien ook wel wat makkelijker. Maar dan moet je ook misschien ook wat minder streng of wat minder hevig geloven. In het volgende fragment eh, wordt ook duidelijk in ieder geval... dat de sprekers van dit interview het inderdaad allemaal wat minder serieus nemen. Want we gaan luisteren naar Maarten Biesheuvel. Ik kondigde hem het vorige uur al aan. En Maarten het Hart. Hij neemt het woord God net wat minder serieus in de mond. In 1975 komen ze bij Rogier Proper in het VPRO-programma Interview... psalmen zingen en praten over het woord van de heer. Beide Maartens doen daar nogal lacherig over. Nee, nee, dat is nog anders. Meester? Nee. Jacob Maarten, aardig baron van Biesheuvel. Dat is aardig, hè? Het zou wel aardig klinken, maar ik heb gehoord dat uh, in Nederland gaat dat niet, hè. doe je uiterste best. Je wordt toch nooit in de adelstand uh, verheven. Doe ze dat niet meer? Zo? Nee, nee, in Engeland nog wel. Jammer. <laughs> Hoeveel zullen we er zingen van iedere psalm? Ja. Wat? Hoeveel zullen we er zingen van iedere psalm? Oh, je hebt, hebt er een, moet een pletten, van iedere psalm zijn er wel uh, gemiddeld zo'n 8 à 10 versen. Oh ja, dat is wel veel. Ja, dat wordt het zo in tonen geleden, of niet? Of nou, niet kijk zender. als je nou een mooi psalm hebt. 2 à 3 zo'n beetje per... Uh, ja. Zoiets? Als je de mooiste coupletten eruit kiest. Ja. Dat doe ik altijd. Of gaat de samenhang dan verloren? Nee, we nee, dat doen ze in de, in de kerkdienst. Uh... 1, 2 en 5. Uh... Of is er samenhang? Ja, ja. Uh... zeker. Let, let maar op. <laughs> Ga ik op tot godsaltaat. Ik een Zijn gebod Mijn redder is mijn God. Nou, prima. Maar waarom had je die nou uitgekozen? Nou, die vind Kwaar ik heel mooi, een mooie he? melodie qua melodie. Ja, hele mooie melodie, melodie. en een mooie tekst. Ben je nog geloven? Geloof Eh, uh, ja. <lacht> Ja hoor. Nou, Daarom kan je het ook zo mooi zingen. Anders zou je het natuurlijk nooit zo mooi kunnen zingen. Als je hierin niet gelooft... dan kun je het ook niet zingen. Echt niet. <laughs> maar nou, nou, nou komt er een nog mooiere. Dat is niet een zogezegde psalm. Maar een gezang. Je hebt het namelijk een aanhangsel. In het griffelmeer. Het uh, liep in een boek. Er ja. zijn 29 gezangen. Nee, dan wil ik uh, gezang 3 doen, Maarten. De lofzang van Zacharias. Okay, wat is yes. het verschil tussen een gezang en een psalm dan? Uh, ja. Ah. Dat, is, uh, nou, dat weet je ja, wat... psalmen staan in de Bijbel en de gezangen niet natuurlijk. Oh, ja, dan... ja. Oh, de psalmen ja. zijn nog op gemaakt en de gezangen die zijn, uh, ja. Oh, ja. Van mensen altijd, ja. vol van onvolmaaktheid. Ja, steek je ja. nog eens wat op. Ik zal even voor. Voor een spel. Dus morgens, heren volgenheid, doord licht tot nu. Ontstoken is. Tot kennis van de zaligheid. In hun schuldvergeven is. Die nooit in schoner glans verscheen dan. wogen, om ons van zond en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des doet aan Mooie wijzen zijn dat. Prachtig. U hoorde daar de stem van Maarten Biesheuvel. Hij werd begeleid door Maarten het Hart. En ze waren te gast bij Rogier Proper in zijn programma Interview in 1975. En het mooie is, het is nu midden in de nacht. Het is 18 over drie. En ik zit hier samen met mijn technicus Auke. En die zit aan de andere kant van het glas. En ik heb hier de koptelefoon op. En we zitten allebei te luisteren naar die stem van Biesheuvel. Die, nou ja, hij begint wat lacherig. Maar dan, dan begint die piano te spelen. Dan begint het wijsje. En dan hoor je toch die overtuiging in die stem. En dan... Misschien, we weten niet hoe ironisch hij het allemaal vindt... maar op het moment dat hij begint te zingen, dan kunt u horen op dat moment... en misschien maar alleen in dat moment, dan meent hij het. En het is prachtig om dan ook mijn technicus hier aan de overkant te zien... achter het glas in stemmen te zien knikken... en te genieten van die prachtige wijze, wat je er voor de rest ook van mag vinden. We horen dus Maarten Biesheuvel daar aan de zang, Maarten het hart, op piano. Um, maar ja, het is niet iedereen gegeven om uh, zoveel uh, enthousiasme voor het geloof aan de dag te, uh, te leggen. En veel mensen geven het zelfs in het geheel op. Maar een fascinatie voor het bovennatuurlijke, ja, die blijft toch wel bestaan. Er zijn tegenwoordig ook bijvoorbeeld veel mensen die zich heks noemen. Um, dat is dan weer niet zoiets op een bezemstel... maar iets meer met het heidense geloof van voor het christendom. En uh, je hebt natuurlijk mensen die van Harry Potter houden... en misschien zelfs in geloven. Is dat mogelijk? Dat is mogelijk. Want in 2001 onderzocht de human de aantrekkingskracht... van de tovenaarslering Harry Potter. Op dat moment waren al bijna een miljoen boeken... van schrijfster J.K. Rowling verkocht, alleen al in Nederland. Reden genoeg voor maakster Marion Oskamp... om de eens onder de loep te nemen. Ik vind Harry wel een echte held... Hij heeft zoveel kwade, kwade dingen verslagen. Er was eens een weesjongetje van elf. Toen Harry nog een jaar oud was... werden zijn ouders vermoord door de kwade tovenaar Voldemort. En zo groeit Harry op in het boze stiefgezin van zijn oom en tante... en hun verwende dikke zoontje Dirk. Daar leidt hij een vreselijk leven. Gepest en achtergesteld. Slapen doet hij in de bezemkast onder de trap. Op een goede dag, de dag van zijn elfde verjaardag... krijgt hij bericht dat hij toegelaten wordt op Zwijnstein... de hogeschool voor hekserij en hokus Hij verlaat de wereld van de gewone mensen, de dreuzels... en gaat de magische wereld van tovenaars en heksen binnen... Professor Anderling stapte naar voren met een rol perkament in haar hand. Als ik jullie naam zeg, dan zetten jullie de sorteerhoed op... en gaan op het krukje zitten om ingedeeld te worden, zei ze. Albedil, Hanna. Een meisje met een roze gezicht en blonde vlechten... liep haast struikelend naar de kruk en ging zitten. Ze zette de hoed op, die over haar ogen zakte... en even viel er een stilte. Huffelpuff, riep de hoed... En de leerlingen rechts juichten en klapten... toen Hanna aan de tafel van Huffelpuff ging zitten. Als op een Engelse kostschool worden de tovenaarsleerlingen verdeeld over de afdelingen: Huffelpuff, Ravenklauw, Zwadrig, dat generaties tovenaars van de duistere zijde voortbracht, of het moedige Griffoen door. Harry begon zich steeds akeliger te voelen. Hij moest aan zijn oude school denken als tijdens de gymles teams werden gekozen. Niet omdat hij er niks van kon... maar omdat niemand wilde dat Dirk zou denken dat ze hem aardig vonden. Potter! Harry! Harry liep naar de kruk... en het laatste wat hij zag voor de hoed over zijn ogen zakte... was een zaal vol mensen die hem rijkhalsend aankeken. En tel later staarde hij naar de donkere binnenkant van de hoed. Hij wachtte af. Hmm, zei een stemmetje in zijn oor. Moeilijk! Heel moeilijk. Meer dan voldoende moed, zie ik. En een goed stel hersens. Talent heb je ook. Lieve hemel, ja. En een hele sterke drang om je te bewijzen. Heel interessant. Waar zal ik je eens indelen? Harry greep de rand van de kruk beet en dacht... Niet bij Zwadderig. Niet bij Zwadderig. Niet bij Zwadderig, hè? Zei het stemmetje. Weet je het zeker? Je zou grootse dingen kunnen doen, weet je? Het zit allemaal in je hoofd en Zwadrig zou je helpen om groot te worden. Dat staat vast. Nee? Nou. Als je het echt zeker weet, dan houden we het maar op... Gryffindor. Harry hoorde dat laatste woord door de hele zaal galmen. Hij deed de hoed af... en liep met knikkende knieën naar de tafel van Gryffindor. Waarin schuilt het ongekende succes van Harry Potter wat houdt ons, volwassenen en kinderen, in zijn ban? Omdat de boeken spannend zijn met zoveel fantasie... zoals de elfjarige Jan, Mara, Naomi en Sara zeggen? Of zit het hem in de complete tegenwereld die Rowling schiep... en de thematiek van goed en kwaad... zoals hoogleraar ethiek Frits de Lange beweert? Of komt het door de psychologische herkenbaarheid... het archetypische van dit moderne sprookje... zoals de psychologe Minka van Houten vermoedt... Frits de Lange. Ik denk dat het wel eens zo zou kunnen zijn... dat ja, onze diepste verlangens uh, door Harry Potter aangesproken worden. Ja, het, verlangens naar, het verlangen naar een wereld waarin ondanks die bedreiging van het kwaad... dan toch het goede uiteindelijk zegeviert. Ook al zal Hollywood niet meer bestaan. Dat verlangen van mensen is, is onuitroeibaar. Uh, en dat wordt in deze boek ook aangesproken. De, de mogelijkheid om je te vereenzelvigen met Harry Potter is er ook. Harry Potter is heel herkenbaar, want het is een jongetje van niks. En nou, zo zijn wij allemaal jongetjes en meisjes van niks. En wij weten niet wat het leven ons brengt. En we moeten ons er doorheen slaan. Minka van Houten. Ik denk dat het uh, de succes van Harry Potter er onder andere in schuilt... dat hij inderdaad een kind is... wat in hele beangstigende en overweldigende situaties belandt. Zijn ouders zijn dood, hij weet niet waar ze zijn. Hij zit in een verschrikkelijk stiefgezin met een nog erger stiefbroertje. Uh, hij moet in zijn pieren eentje als uh, een kind wat in een dreuzelgezin is opgegroeid... naar een school met allemaal tovenaarsleerlingen. Hij weet niet wat hem te wachten staat, hij is als de dood. Hij kent daar niemand. Uh, dat zijn natuurlijk enorme angstige situaties. Ik denk dat heel veel kinderen uh, de positie waarin uh, Harry uh, verkeerd herkennen... Ze moeten allemaal naar een nieuwe school als ze bijvoorbeeld naar de brugglas gaan en zijn bang dat iedereen alles al kan en zij niet. Dat iedereen goed in sport is en zij niet. Uh, dat iedereen al Engels spreekt en zij niet. Dat ze allemaal al bevriend zijn vanuit de lagere school terwijl zij niemand kennen. Dat ze, dat ze stomme haar hebben of stomme brillen of dat hun tas verkeerd is. Nou ja, het is natuurlijk één grote ellende van fantasie over wat er mis kan gaan. Ja, soms als, het opeens, bijvoorbeeld als hij helemaal, bijvoorbeeld helemaal zenuwachtig is, dan heb ik opeens ook zo'n gevoel in mijn buik. Soms dan denk ik opeens, hoe, maar dan. Ja, maar ja soms, ja, ik weet niet, met bijvoorbeeld een wedstrijd of zo, dan denk ik ook, oh, als ik maar uh, win of zoiets. Maar dat heeft hij ook. Dus het is eigenlijk, soms doet hij gewoon heel normaal, zoals normale kinderen. Ja, ik zou eigenlijk ook wel zenuwachtig zijn, weet je? Gewoon eigenlijk hetzelfde ja met een um, toets bijvoorbeeld op school. Dat ik ook wel omdat ik dan, dat ik dan uh, als ik ziek ben of zo dat ik dan iets heb gemist en dan dat ik het allemaal ja. niet kan zo. Oh ja, dat heb ik inderdaad al heel vaak. Ja. ja. Ik denk dat kinderen zich vooral ontzettend bedreigd voelen... door het idee dat ze in een isolement kunnen geraken. Dus dat ze zonder vrienden zijn, dat ze in hun eentje op moeten knappen... dat ze gepest worden, dat leraren ze niet moeten... Uh, dat ze van school moeten, dat ze te dom zijn. Dat zijn allemaal angsten waar Harry ook mee uh, geconfronteerd wordt. En eigenlijk doordat hij uh, moedig is, doordat hij trouw is aan zijn vrienden... doordat hij toch zijn best doet, ook al... Denk hij dat gaat allemaal toch niet lukken? Eigenlijk door zijn doorzettingsvermogen vindt hij toch een plekje en vindt hij eigenlijk bondgenoten. Er zijn wel vreselijke leraren, maar er is ook Perkamentus die hem zo nu dan een knipoog geeft. Dus ook de volwassenen kunnen bondgenoten worden. Als je helemaal geen vrienden hebt, dan begin je volgens mij gek te worden. Zo belangrijk lijkt het mij. Want uh, Harry die was eerst helemaal onzeker totdat hij uh, vrienden kreeg. Als je dan eindelijk het lokaal had weten te vinden, had je de lessen zelf nog. Toveren had heel wat meer om het lijf dan alleen met een toverstok zwaaien... en rare woorden uitkramen, dat merkte Hardy al gauw. Drie keer per week gingen ze naar de kassen achter het kasteel... voor hun lessen kruidenkunde. En verreweg het saaiste vak was de geschiedenis van de toverkunst. Het enige onderwerp dat gedoseerd werd door een spook. Professor Banning gaf les in Spreuken en Bezweringen... Er was een piepklein tovernaartje dat op een stapel boeken moest gaan staan... om over zijn eigen bureau heen te kunnen kijken. Het is wel heel veel huiswerk en alles. Het lijkt me ook allemaal heel moeilijk. Als ik het eenmaal geleerd heb, dan lijkt het me leuker om op de toverschool te zitten. Professor Andeling was weer anders. Transfiguratie behoort tot de ingewikkeldste en gevaarlijkste takken van magie... die jullie op Zwijnstein zullen leren zei ze. Wie zich tijdens de les misdraagt, kan opkrassen... en hoeft nooit meer terug te komen. Jullie zijn gewaarschuwd. En vervolgens veranderde ze haar bureau in een varken en weer terug. Mevrouw Rowling had ook een science fiction kunnen schrijven, denk ik. Maar ze doet het niet. Ze schetst een magische wereld die ons heel archaïs overkomt. Nou, het is de wereld van vroeger, van de middeleeuwen. Maar ik denk dat ze een magische wereld, een, een, zeg maar, een archaïsche wereld schetst... om ons, onze uh, fantasie de ruimte te geven. Ik denk dat de science fiction eigenlijk als fantasiewereld een beetje uitgeput is... omdat we in een wereld leven waarin ja, we denken nu... dat draadloze uh, internet uh, niet mogelijk is of dat klonen van mensen... Uh, ja, van Dolly nog wel, maar van mensen absoluut niet aan de orde is. En uh, Pats, Pardoes, uh, de volgende dag lees je in de krant dat we kunnen wappen en dat er een Italiaanse dokter is die mensen gaat klonen. Uh, dus science is helemaal geen mogelijkheid voor fictie meer. In, in feite. Alle uh, science is in feite ook uh, non-fictie geworden, werkelijkheid geworden. En als het nu niet zover is, dan morgen wel. Dus, dus door dat perron negen, drie kwart als we daar trein opstappen, dat we een gigantische uh, fantasiewereld kunnen betreden... Uh, die we in science fiction niet meer kunnen vinden. Na hoogstens tien passen rammelde er een deurknop... en kwam er iets uit een lokaal schieten. Het was Foppe, de klopgeest. Foppe grinnikte. Stiekem rondsluipen in het holst van de nacht, kleine eerste jaartjes. Foei, foei, foei, stoutertjes, stoutertjes. Wie weet worden jullie wel gesnapt. Uit de weg, snauwde Ron, die uithaalde naar Foppen. En dat was een grote vergissing. Leerlingen uit bed, brulde Foppen. Leerlingen uit bed, op de bezweringengang. Ze doken onder Foppen door en renden voor hun leven. Helemaal aan het einde van de gang kwamen ze bij een deur. De magische wereld van Potter is een wereld die zich uh, onttrekt... aan uh, ja, de wet van oorzaak en gevolg, van causaliteit, weet. Um, dus de, ja, de wetten van Newton, uh, de zwaartekracht en de mechanische grondbeginselen, die gelden daar niet. Dus als ik een tik tegen een biljartbal geef, weet ik niet op welke manier in de magische wereld van Potter uh, die bal zal rollen. Het leuke daaraan vind ik wel, nou, het is heel echt, die, al die rare dingen zijn allemaal zo echt. Want soms heb ik het gevoel als ik zo'n muurtje zie, dat ik dan even, even met een stukje op tik om dan naar de weg is weg te komen of zo, heb ik ook heel ja. vaak. Ja, ik vind het ook wel, het is echt, het is, ze doen er echt zo normaal mee. Het is echt gewoon de gewoonste zaak dat je met, uh, met uh, open haard gewoon kan reizen. Dat is echt heel normaal, echt. Dat is wel gek. Ja, dan vind je het gelijk ook niet meer echt heel erg raar of zo nee, nee, ja, dan lijkt het echt zo normaal dat het echt raar is dat wij dat niet doen. Ja. Gewoon. ja. Nou, als ik dat lees en denk ik, oh, nou, ze gaan gewoon even met open haard reizen. Maar eigenlijk is het gewoon heel raar. Ik bedoel, wij stappen ja. nu toch ook niet in de open haard en opeens zijn we weg, dus... Alles is mogelijk, dus er zijn geen radio's en geen gsm's. Er wordt geen e-mail gestuurd, maar je stuurt een uil met een boodschapje. Het is een, ja, een compleet tegenwereld die heel erg veel lijkt op onze wereld, op onze techniek. Alleen, er is geen techniek. Het is een antitechnische wereld die onze wereld op zijn kop zet. Maar je moet wel weten hoe het werkt. Want als je niet de goede formules kent, of je gebruikt de formules verkeerd vind ik het ook een angstaanjagende wereld. Ook een wereld die je machteloos maakt. Dus, eh, ja, het is een complete alternatieve wereld... die eh, een soort uitvergroting is van alle mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar ook van de angsten en van de pleziertjes eh, van onze wereld. Opzij, snauwde Hermeline. Ze greep Harry toverstok, tikte op het slot en fluisterde... Aloha Mora. Het slot klikte en de deur zwaaide open. Ze stonden niet in een kamer, zoals Harry eerst gedacht had... maar in een gang. De verboden gang op de derde verdieping. En nu pas begreep hij waarom die gang verboden was. Ze keken recht in de ogen van een monsterlijke hond. Een hond die zo groot was dat zijn rug tegen het plafond schraapte. Hij had drie koppen, drie paar rollende krankzinnige ogen... Drie neuzen die trillend en snuivend in hun richting wezen. Drie kwijlende bekken vol enorme gele tanden... en slijmerige speekseldraden. Harry tastte naar de deurknop. Ze struikelde naar buiten. Harry smeet met een klap de dicht en ze holde haastig de gang uit. Sprookjes bieden kinderen eigenlijk een vorm... om innerlijke problemen uit te werken. Ze worden overweldigd door dingen waar ze bang voor zijn. Het komt allemaal tegelijk. Ze weten... Niet wat ze ermee aan moeten. En sprookjes zetten de dingen in een volgorde. Het is eigenlijk een rituele vorm. Eerst gebeurt dit, dan gebeurt dat. En uiteindelijk leefden ze nog lang en gelukkig. He he. Nou, dat hoopt een kind natuurlijk ook. Er was er eens. Dus het gaat iets van je af. Je kan er naar kijken. Dan gebeuren al die ingewikkelde dingen en het goede overwint. En ze leefde nog lang en gelukkig. Dat is heel geruststellend. Het is een heel veilige vorm. Terwijl het niet poezelig is, het is niet verhullend... want er gebeuren verschrikkelijke dingen in sprookjes. En voor kinderen in hun belevingswereld... gebeuren er ook verschrikkelijke dingen. Nou, dat is wat Bettelheim zegt, dat het nut van sprookjes is. Bettelheim was een psychoanalyticus. Die ging ervan uit dat de impulsen uh, die uit het onbewuste komen... voor een kind heel beangstigend zijn. Dus een kind moet iets hebben om met die impulsen om te gaan. Die is bang dat hij daardoor overweldigd wordt. En sprookjes, het is eigenlijk de, het, de ontwikkeling van het ich. En het uber Sprookjes zijn een manier om die angst een plek te geven. En een kind kan zich dan in een sprookje identificeren met het goede en het kwade uit zich plaatsen. En dat is iets waar je tegen moet strijden. En die strijd die win je uiteindelijk ook al lijkt het alsof je heel zwak bent. Het lijkt me nou niet echt leuk om, ja wel leuk om Harry te zijn, maar toch te eng. Maar... Als het moest zou ik mijn huid zo duur mogelijk verkopen. Bettelheim zegt dat kinderen zich niet bezighouden met uh, wat is nou precies goed en wat is kwaad. Kinderen uh, willen op iemand lijken. Dus in, als een kind het boek leest van Harry Potter is hij niet bezig met die grote thematiek. In ieder geval niet bewust. Maar uh, het kan zich wel afvragen, zou ik doen wat, wat Harry doet? Durf ik ook de regels te overtreden? Durf ik trouw te blijven aan Hermelien terwijl iedereen er een trutje vindt? Ron. Die heeft zo'n leuke familie, echt al die broers en zussen. Ik zou interesse. eigenlijk ook wel Draco Malfi dus zullen zijn, dat lijkt me zo leuk, weet je wel. Iedereen afkatten en zo, weet je wel, weet je. En, en ja, dat lijkt me leuk. Wel, ja, weet ik, maar het lijkt me eigenlijk wel leuk. Ja, ik zou denken wel bij want ja, die is gewoon heel slim en zo, en ja, gewoon heel aardig ook. Tenminste, hoop ik. Of Ron <laughs> lijkt me eigenlijk ook wel leuk, ja, ja, niet dat ik zo graag een jongen of zo wil zijn hoor. Maar, ja, maar dat doel... een meisje, ja, dat moet ja. ook ja. ja, dat zou ik ook maar die familie het lijkt me echt te vet om een tovenaarsfamilie te hebben. Echt ook, echt zo, echt uh, mevrouw Wemel gaat dan echt wel helemaal, gaat helemaal... Oh, dan moet hij koken, pak je zelf klaar. Waarom denk je dat zo'n beest opgesloten zit in een school? Zei Ron uiteindelijk. Als er ooit een hond nodig uitgelaten moet worden, is het die wel. Hermeline was weer op adem en had meteen ook haar slechte humeur weer terug. Hebben jullie eigenlijk wel ogen in je hoofd? Weet ze hen toe. Zagen jullie dan niet waar hij op stond? De vloer? Op de Harry? Ik heb eigenlijk niet naar zijn poten gekeken. Ik had het te druk met al zijn koppen. Nee, niet op de vloer, maar hij stond op een luik. Het is duidelijk dat hij iets bewaakt. Ik hoop dat jullie blij zijn. We hadden allemaal opgeveten kunnen worden, of nog erger, van school gestuurd. Hermeline had Harry echter stof tot nadenken gegeven. Dus die hond bewaakte iets. En wat had Hagrid ook alweer gezegd? Een kluis bij de goudgrijpbank was de allerveiligste plek ter wereld... als je iets wilde bewaren. Op Zwijnstein na. Het is dus wel een magische wereld, maar absoluut geen wereld... waarin goden of anonieme krachten je lot bepalen. Uiteindelijk, wat er met je gebeurt, dat hangt van jezelf af. Je moet je verstand gebruiken... En als je je verstand gebruikt, ben je in staat om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Om de juiste keuzes te maken. En het maken van de juiste keuzes is aan jou. Dus ik vind Harry heel modern, herkenbaar. Je zou het ook een moderne illusie kunnen noemen. Want er wordt evenveel over ons uh, beslist dan dat wij zelf beslissen. En, maar wij geloven graag in die illusie dat we de touwtjes van ons leven in eigen handen hebben. En ja, bij Harry is het eigenlijk ook zo. Dus er wordt een groot beroep op zijn schranderheid gedaan. Ja, uh, zo is het in onze moderne wereld ook zo. Het hangt van je verstand af en van je, van je reden, van je redelijk vermogen. Harry is eigenlijk een soort verlichtingsmens die de wereld uh, naar het licht voert en het kwade overwint ja, door zijn eigen vermogen, door zijn eigen kracht en door zijn eigen redelijkheid. Iets anders heeft hij niet tot zijn beschikking. Het komt op hem en op hem alleen aan. Volgens mij is Harry niet sterk. Ik heb altijd, nee, weet je wel, dat het echt zo'n hele klungel is, weet je wel. Ja, maar maar wel in zijn gedachten, weet ik wel, van ik moet het doen en zo. En als hij bijna, ja, hij bijna als hij een kus wel. krijgt, dan... Je weet echt helemaal niks. En al, en al helemaal, als je dan het echte verhaal van je vader en moeder hoort, weet je wel. Dat die door een tovenaar zijn vermoord en dat jij er ook bijna doet, Dan zou ik eigenlijk wel heel bang worden... Maar ja, dat, dat is hij dan ook weer niet. Dat vind ik dan wel heel knap, want ik bedoel hij, hij, hij neemt het wel heel vaak tegen hem op. Maar dat zou ik dus echt helemaal niet durven. Ik zou juist eerder vluchten dan zoiets. Uh, so ik vind Harry niet te zoet omdat je ook mee kan lezen met zijn worstelingen. Ik denk dat het, dat het feit dat hij zich afvraagt of hij het kwaad in zich heeft... juist heel belangrijk is, want dat vragen alle kinderen zich af... En het allermooist vind ik dat dat verbeeld wordt door uh, de sorteerhoed... die zich afvraagt of hij misschien niet ook naar Zwadrig zou moeten. En uh, hij is dan dolblij dat hij naar Gifoen mag. Maar hij blijft zich wel afvragen, er zit dus ook iets in mij... waardoor ik zou passen bij Zwadderig. En op een gegeven moment vraagt hij daarnaar aan Percementes. En Percementes zegt dan, het gaat er niet om wat voor talenten je hebt... maar wat je daden zijn... En dat is heel erg mooi, want hij kan dus, ook al heeft hij het kwade in zich... en elk kind is natuurlijk jaloers en heerzuchtig... en uh, wil eigenlijk gemene streek uithalen en zijn vriendjes pesten. Maar het gaat er niet om dat je dat in je hebt en dat je daar wel eens over nadenkt... maar dat je uiteindelijk kiest om niet je vriendjes te pesten. Dat je je talenten gebruikt zoals eigenlijk de bedoeling is. Dat is een prachtig gegeven. In mijn idee heeft hij zwart haar en een zwart gewaad. En dan zo'n brilletje op. De brils vind ik hem niet zo goed staan. En ik hou niet zo van brillen. Maar hij ziet eruit als dus een watje een beetje. Ik was al heel dungewinkeld, yeah, yeah. maar. Maar hij is niet een watje, echt niet. Nee, Want er zijn wel. niet heel veel die tegen Voldemort op durven nemen hoor. Dat is ja, dat en hij dat doet verhaal. verschrikkelijk veel voor zijn vrienden en zo. Hij heeft er alles voor over. Echt te echt leven ook. Ah. Ah. Ja, Voldemort ging dus bijna dood. Ja, dat is een hele slechte tovenaar. Ja. en die heeft uh, ze hun uh, van de. Ouders van hem vermoord en die willen... Nou, die willen ja, heel veel mensen gewoon en uh, tovenaars overnaars en hij wil Harry Potter ook vermoorden, maar dat lukte niet, want, want zijn moeder of zo die hield zoveel van hem dat hij een soort bescherming had of zoiets en toen ging Harry Potter dus zeg maar niet dood, maar voelde hij zelf ook uh, zo machtig dat hij uh... Dat hij ook zelf niet dood kon, want uh, hij was bijna dood gegaan aan die vloek die hij aan uh, Harry had gegeven. Want toen was hij teruggekaasd of zoiets, ja. maar hij is er zelf niet aan dood aan dood Hij heeft zijn eigen vader en moeder ook vermoord. Ja. ja en, eigenlijk, wat wil hij? Wat, ja, wat is zijn doel? Ik bedoel... Ja, dat zou ik eigenlijk wel willen weten. Volgens mij, weten. ik weet het wel. Het is een hele zielige oude man. En dat hij zelf zich rot voelt, wil hij niet dat anderen zich blij voelen. Gaat hij gewoon zorgen dat de anderen zich ook rot voelen en ja. over zijn zich. Eigenlijk zou ik bijvoorbeeld in het laatste deel nou, wat ze maakt... Niet. moet ze dat dan even, even, even duidelijk maken. Ja, dan moet hij gaan huilen, okay. dat is leuk. Die schrijf ze nu even luisteren en dan moet ze iets okay. even... Oké, uh, iets van... Je je je is het kwaad is bij Harry Potter een levende werkelijkheid, een bedreiging... Maar eigenlijk geen macht met een gezicht. Voldemort, dus je weet wel... de macht van het kwaad... Ja, is in feite een oude studiegenoot... van zijn vader. Eigenlijk een heel herkenbare mens... die de foute keuzes heeft gedaan in het leven. Dat kwaad heeft eigenlijk geen gezicht. Het enige gezicht dat het kwaad heeft... is het gezicht van mensen. Het incarneert zich als het ware in mensen. Het wordt vlees en bloed in mensen... Ook dat is een hele moderne gedachte. Kwaad is niet een soort duivelfiguur. Maar het kwaad belichaamt zich in satanische mensen. Mensen die de verkeerde keuzes maken. De steen der wijze verandert ieder metaal in zuiver goud. En produceert levenselixer dat de drinker onsterfelijk maakt. De enige steen die momenteel bestaat is in het bezit van de heer Nicolaas Flamel. De befaamde alchemist en opera-liefhebber. Zie je wel zei Hermelien, toen Ron en Harry waren uitgelezen. Die hond bewaakt de steen der wijzen. Ik wil wedden dat Flamel en onze rector Percamentus heeft gevraagd... om erop te passen, omdat ze vrienden zijn... en hij wist dat iemand het op die steen gemunt had. Daarom is hij natuurlijk weggehaald uit de kluis van goudgrijp. Een steen die goud maakt? En waar je onsterfelijk van wordt, zei Harry. Wie zou dat nou niet willen? Voldemort is geobsedeerd door het verlangen om de dood uit te bannen, te overwinnen en om onsterfelijk te zijn. Voor de macht van het kwaad is het natuurlijk niets erger dan te moeten zeggen: Ik ben eindig. De drang naar oneindigheid en de zucht naar onsterfelijkheid is een van de primaire doelstellingen van Voldemort. Het kwaad is eigenlijk niets anders dan het verlangen om te willen duren. Om niet tenslotte te zeggen: Ik ben kwetsbaar, ik ben eindig. Ik geef mijn menszijn op. Nee, het kwaad zetelt juist in die wil om, om er altijd te zijn. Want als je er altijd bent, kun je ook altijd over anderen heersen. Ik lees altijd eigenlijk, want dat vind ik leuker... in de avond, als het dus eigenlijk niet mag. Maar dan wil ik altijd nog even lezen. Maar als het bijvoorbeeld een heel eng, nou, best wel eng hoofdstuk is... bijvoorbeeld dat de allemaal van die dingen doet en zo... dan denk ik wel eens, hoe, als hij nou best onder mijn bed zit of zo... dan, dan <laughs> weet je wel, dan... Ben ik er geweest. Dus. Ja, dat soort dingen heb ik ook <laughs> wel eens. Maar dan niet, weet je wel, dat hij onder mijn bed zit. Nee, maar maar zo, meestal als ik met mijn rug zo ja. Ja, tegen de muur zit of zo. Of nee, juist ja. tegen de andere kant. Dan denk ik opeens, oh jee, straks komt hij aanlopen, weet je wel. tikt hij mijn ja. rug en dan... Maar, maar, wij hebben een heel oud huis. En soms hoor je opeens zo'n um, iets kraken of zo. En dan denk ik zo, misschien is hij het wel <laughs> of zo, weet je wel. En dan, dan ja. denk ik zo... Ja, maar, zo maar, maar, maar, ik ben altijd niet... bang dat hij gewoon verdwijnt, Dat ik gewoon komt... Uh, gewoon in mijn kamer opeens verschijnt dat hij gewoon eens verdwijnt. Ja. Wow. Maar ik vind het niet eng of zo, weet je wel. Zo nee, niet. niet eng, maar wel van um, als hij nou zou komen, dan uh, weet je wel, van, omdat het dan heel spannend is. En dan zit je daar zo en dan. Uh, ja, dan je helemaal je zit, alleen in je, in ja, je kamer, heen, weet je wel. En dat. Echt, eerst hoor je al van die stemmen gewoon uit het boek, zeg maar. Maar als, je, als het dan opeens het enge hoofdstuk is, dan hoor je opeens helemaal niks meer. En dan zit je daar maar te lezen en dan denk je. Uh, dan, dan is het een beetje eng, meestal. Vanavond ga ik proberen om als eerste de steen der wijzen te pakken te krijgen, zei Harry. Je bent gek, zei Ron. Dat kan niet, zei Emmeline. Je wordt van school gestuurd. En wat dan nog, schreeuwde Harry. Snappen jullie het dan niet? Als Sneep de steen te pakken krijgt, keert Voldemort terug. Hebben jullie niet gehoord hoe het was toen hij de boel probeerde over te nemen? Dadelijk is er geen school meer om vanaf gestuurd te worden. Hij verandert Zwijnstein in één berg puin of in een school voor de zwarte kunsten. Als ik betrapt word voor ik de steen vind... Nou, dan moet ik terug naar de Duffelings en daar afwachten tot Voldemort me vindt. Dat betekent alleen maar dat ik ietsjes later doodga dan anders. Want ik loop nooit over naar de duistere zijde. Nooit! Vanavond ga ik door het luik heen. En niets wat jullie zeggen kan me tegenhouden. Voldemort heeft mijn ouders vermoord. weten u nog wel? Hij staarde Ron en Hermeline woedend aan. De overeenkomst tussen de structuur van sprookjes en het verhaal van Harry Potter... is dat hij eigenlijk een reis moet maken om zijn talenten in de wereld te ontdekken. Hij begint heel uh, zwak en geïsoleerd. En op zijn reis ontwikkelt hij zijn talenten en hij vindt vrienden. Zo is je in sprookjes ook magische wezens tegen kan komen die je raad geven... en je helpen in je, in je kwesten naar succes en naar wie je eigenlijk bent... Harry is ook iemand die zijn erfgoed aan het ontdekken is. Dat is ook vaak een thema in sprookjes... waarin de koningszoon uitgezonden wordt om bepaalde opdrachten te vervullen. En als hij die vervuld heeft, mag hij terugkomen en dan kan hij het rijk erven. Nou, Harry heeft zijn ouders nooit gekend. Hij heeft gehoord dat het hele bijzondere sterke tovenaars waren. De vijanden van het kwaad. Hij is hun zoon en hij moet dat bewijzen. Hij moet eigenlijk laten zien dat hij dat waard is. En dat doet hij ook. De wereld van Harry Potter, goed en kwaad, ik vind het een beetje toch nog een Hollywood-wereld. In de zin van, de rollen van goed en kwaad zijn helder, verdeeld. De werelden zijn goed gescheiden. En het goede, ook al denken we het niet, aan het begin uiteindelijk overwint toch het goede. Dat maakt Harry Potter uh, ja, ook een beetje voorspelbaar, een beetje saai... En ook een beetje onwerkelijk in de zin van... ja zo gaat het in het leven natuurlijk bepaald niet toe. Wij weten dat we in Hollywood een illusie krijgen voorgeschoteld. Maar we willen graag in die wereld geloven. In zo'n wereld leven waarin het goede uiteindelijk overwint. En we laten ons dan ook maar weer betoveren. En ze zijn heel erg spannend en ik hou van spannende dingen. Harry wilde gillen, maar hij kon geen geluid uit zijn keel krijgen... Waar Krinkels achterhoofd had moeten zitten, zat een gezicht. Het vreselijkste gezicht dat Harry ooit had gezien. Het was krijtwit met grote, woedende, rode ogen... en spleetvormige neusgaten als een slang. Harry Potter, fluisterde het gezicht. Harry probeerde achteruit te deinzen, maar zijn benen weigerden dienst. Zie je wat er van me geworden is, zei het gezicht. Ik besta alleen nog uit schaduw en damp... Ik kan uitsluitend vorm aannemen als ik een lichaam kan delen. Maar zodra ik het levenselixer heb, kan ik weer een eigen lichaam creëren. Dus geef me die steen die je in je zak hebt. Ik vind Harry Potter eigenlijk een beetje ouderwets. Een kinderkampioen van de verlichting... Uh, ja, de periode die we achter ons hebben, van de 17e tot de 20e eeuw... is een uh, periode geweest van optimisme. We wisten goed uh, wat goed en kwaad was... en we zouden met onze redelijke vermogens dat kwaad overwinnen. De duisternis terugdringen en het licht van de reden laten gelden. Nou, de 20e eeuw, met alle verschrikkingen van dien... heeft uitgewezen dat die grenzen van goed en kwaad zo eenduidig niet liggen. De grootste misdadigers waren rechtschapen, burgermannen... Dus we redden het niet met onze reden. Goed en kwaad liggen ingewikkeld door elkaar verstrengeld. Daarom zijn we, zoals dat heet, dan tegenwoordig postmodern geworden. We zijn ook een beetje verlicht over onze verlichting. Een beetje, beetje afgekleerd over die afklering. Zo eenduidig ligt het dus allemaal niet. En um, Harry, is, Harry is zeker geen postmodernist: in, uh, in de zin dat hij een nihilist of relativist zou worden uh, omtrent goed en kwaad. Tot nog toe is Harry echt de kinderkampioen van de verlichting. Harry kreeg plotseling het gevoel terug in zijn benen en strompelde achteruit. Krinkel liep achteruit op Harry af, zodat Voldemort hem kon blijven aankijken. Het boosaardige gezicht glimlachte. Ontroerend, siste het. Moed kan ik altijd waarderen, ja, jongen. Je ouders waren moedig. Ik heb eerst je vader gedood en die verweerde zich dapper, maar je moeder... Die had niet hoeven sterven. Ze probeerden jou te beschermen. En geef me nu die steen. Tenzij je wilt dat ze te vergeefs gestorven is. Nooit, gilde Ardi. Nooit, nooit, nooit. nooit, nooit, nooit. Grote psychologische hordes die denk ik, kinderen moeten nemen in de leeftijdsgroep van de, de lezers van Harry Potter... is dat ze toch uh, ontdekken dat hun ouders het niet voor ze kunnen doen. Ze zullen het moeten zien te redden in de wereld. En daarvoor moeten ze ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. En wat ze onder andere ook ontdekken is dat ze het niet alleen kunnen. Dat ze andere mensen nodig hebben. En... Uh, waar ze ook mee geconfronteerd worden... is dat ze soms moeten kiezen. Kiezen ze voor het aanzien van de groep... of kiezen ze voor een vriendje wat er een beetje buiten valt. Themas als jaloezie. Uh, op wie ben ik jaloers? Op wie wil ik lijken? Ga ik mijn best doen op school? Of blijf ik met mijn Lego spelen? De, de, het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven... is iets waar ze steeds meer mee geconfronteerd worden. Er wordt steeds meer van ze verwacht... Aan de ene kant willen ze dat heel graag. Ze willen de wereld in. Ze willen die reis maken zoals de koningszoon die maakt. En hun kwaliteiten ontdekken. Maar ze willen eigenlijk ook wel in het paleis blijven. En veilig bij papa en mama. Die het allemaal regelen. Nou, dat is, dat is eigenlijk de ontwikkeling die kinderen op de basisschool maken. En als ze naar de middelbare school gaan, dan moeten ze een stuk daarvan achter de rug hebben. Daar moeten ze het redden. Ze moeten eigenlijk hun psychologische huiswerk doen. En in de boeken zie je dat Harry dat zeker doet. Je verzet, Harry, had zoveel kracht gekost dat je bijna dood was, zei Albus Perkamentus. En wat de steen betreft, die is vernietigd. Vernietigd? zei Harry verbouwereerd. Eigenlijk was die steen helemaal niet zo fantastisch, weet je? zei Perkamentus. Net zoveel geld en leven als je maar wilt. Dat zijn precies de twee dingen die de meeste mensen zouden kiezen. Het probleem is alleen dat de meeste mensen nou net die dingen kiezen die het slechtst voor ze zijn. Dus de steen der wijzen wordt vernietigd. Wordt met opzet vernietigd in Harry Potter. Nou, dat vind ik nou echt een wijze les die ons geleerd wordt. Dat eeuwige verlangen naar onsterfelijkheid. Of het nou met de steen der wijzen is. Of het is in de vorm van gekloneerde mensen. Die uh, eeuwig hun genetische materiaal aan volgende generaties kunnen overdragen. Of je in laten vriezen. Maar is het wel zo wijs? Worden we er niet onmenselijker van als we aan die drang ook gehoor geven. Nou, bij Harry Potter is het duidelijk... laten we die steen der wijze maar vernietigen. Wij worden er niet beter van. Het zou een hele moralistische opvatting zijn... als het in het boek eindeloos werd uitgelegd. Maar daarin lijkt het gelukkig nog genoeg op sprookjes... dat het toch in een soort verbeelding wordt verteld. Het, het zijn toverachtige gebeurtenissen. Het zijn uh, sprookjesachtige voorbeelden. Dus daarin lijkt het toch nog genoeg op die archetypes dat kinderen dat tot zich nemen... zonder dat het een beetje geneuzel wordt over... je moet goed zijn en je moet lief zijn, want anders dan krijg je straf. of weet je, Dan ben je geen braaf kind. Daarin lijkt het gelukkig nog genoeg op sprookjes. Het blijft aantrekkelijk. De boodschap is wel, je moet niet weglopen van moeilijkheden... maar het wordt niet uitgekoud. Daarin bewaart de schrijfster van die boeken juist een hele mooie uh, evenwicht. Harry was ze even sprakeloos. Perkamentus neuriede en staarde naar het plafond. Meneer, zei Harry, ik, ik bedenk net... de steen is dan misschien vernietigd, maar, maar vol... ik bedoel, je weet wel... noem hem Voldemort, Harry. Noem de dingen altijd bij hun naam. De angst voor hun naam vergroot je angst voor de ding op zich. Ja, meneer. Ik bedoel, Voldemort zal nu misschien proberen... om op een andere manier terug te keren... Hij is niet voorgoed verslagen, hè? Nee, Harry, dat is hij niet. Hij zwerft nog steeds ergens rond. Op zoek naar een ander lichaam dat hij kan delen. Omdat hij niet werkelijk leeft, kan hij ook niet worden gedood. Je hoopt het voor Harry Potter natuurlijk niet... en voor al die kinderen die hem lezen... maar voor de geloofwaardigheid van het karakter Harry Potter... voor de literaire geloofwaardigheid, maar ook zeg maar, voor... Het realistische gehalte van deze fantasiecyclus eh, zou je het haast wensen. Ik zou Harry Potter veel herkenbaarder vinden... en ook dichter bij mijn wereld staan... wanneer de ja, goed en kwaad is werkelijk door elkaar werden gehusteld. Eerst ja, zag ik echt zo... Nou, nu ga ik echt naar dit hoofdstuk, want het is echt heel laat. En dan denk ik, nou toch, het is nu net zo spannend. En dan ga ik dit volgende denk, nou toch maar niet, weet je En dan zo ga ik maar door... Ja. Ik had na een tijdje wel, ik ging altijd gewoon, nou, gewoon lezen, maar op een gegeven moment werd ik helemaal duizelig en zo van het keerde gelezen. Dus dan stof ik wel altijd na een tijdje. Maar ik spreek het nooit van tevoren af met mezelf. Ik bedoel, weet je wel, als je er helemaal in zit, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Ik vind de boeken heel leuk om te lezen. Ik, uh, ik ben ze gaan lezen omdat andere mensen ze leuk vonden. Ik dacht, nou moet dat nog zien, het zijn toch kinderboeken. Maar ik merkte dat ik ze niet neer kon leggen en dat ik dan toch nog doorbleef lezen. En dat ik dacht, nou het is nu elf uur, het licht moet uit, maar toch nog eventjes dat hoofdstuk. Dus ook een heel prettig kinderlijk gevoel van, uh, ik wil weten hoe het afloopt. Ik vind het ook gewoon een ontzettend leuk joh. Ik ben benieuwd hoe het verder met hem gaat. Ja. kinderen en volwassenen die nog een klein beetje kind in hun hart voelen. Hoor u daar over de aantrekkingskracht van Harry Potter. Dat is een reportage uit 2001 van de Humanen. Voor mij bijzonder aardig om documentairemaker Roel van Broekenhoven zo mooi te horen voorlezen. Ja, en dit soort verhalen die kunt u dus niet alleen hier in onze uitzending vinden, maar die kunt u ook vinden op onze nieuwe website woord.nl. Op 3 maart dan openen we het geheel prachtige ceremonie in het, in het instituut voor beeld en geluid. Maar u kunt nu al naar woord.nl gaan en kunt u kunt prachtige verhalen aantreffen. En heeft u daar vragen of opmerkingen over, dan kunt u ons schrijven. Schrijft u dan naar woord.vpro.nl woord.vpro.nl of uh, schrijven met een uh, ouderwetse pen en papier, dat kan ook. Ga dan uh, een brief schrijven naar VPRO Woord, postbus 11, 1200 JC, Jezus Christus, te Hilversum. En u kunt zich natuurlijk ook abonneren op de podcast. Gaat u dan naar vpro.nl slash woord, en dan underscore, zo'n laagstreepje podcast. vpro.nl slash woord, laagstreepje podcast. Nou, we zijn er uh, straks na het nieuws weer. Dan zijn we met onder andere de fascinatie voor Jaap Stobbe en de fascinatie voor Nederland als vakantieland. En nog veel meer mooie dingen hier bij Woord. We gaan er zo uit voor het nieuws, maar u hoort het op de achtergrond al. My Favorite Things, de Julie Andrews uh, liedje uit uh, The Sound of Music. Prachtig bewerkt hier door John Coltrane. Ik ga mijn mond houden, kunt u nog even genieten. Ik zie u terug na het nieuws.